heel goed bij deze alternative vim. Zes minuten overdracht. Ik kijk naar links. Dus iemand met een ongelofelijke rokende gimpen komt hier binnenzetten. Uh, zegt ook dat, uh, dat er uh, gereden moest worden. Nou, uh, dat race laten we aan Max Verstappen over. En het uh, circuit van Zandvoort, uh, dat is hier wel dichtbij, maar. Ik schat jou in dat je nog niet een race-licentie hebt uh, gehaald. Nee, dat, dat dacht ik ook. Maar goed, uh, we gaan zo direct even met uh, de gast van vanavond praten. En de andere gast is inmiddels er ook. Dus we kunnen nu ongelucht ademhalen. Um, beide dames zijn binnen, Desi de en uh, Jasmine. Die uh, gaan uh, vanavond hier vier nummers uh, laten horen. Uh, maar we begonnen natuurlijk met uh, Kitchenet en Upon the Shoulders. Gelukkig uh, dat, er, dat Marcus en ik ons er nog, <laughs> nog een klein beetje, uh, nog een beetje er doorheen uh, weten te slaan. Maar goed, uh, het uh, zit ramvol ook met uh, wat nieuw materiaal. Dus dat, uh, dat komt allemaal wel goed. En uiteraard gaan we natuurlijk ook met DC even praten. Want ja, uh, ze heeft al een lijstje afgewerkt van radiooptredens in het land. Bij NPO Radio 2. Bij een goede bekende van Ruud Houding, Die kennen wij ook heel erg uh, goed. Leo Blokhuis. Dus, dus ja, want er gaat, gaat het helemaal goed komen. En uh, natuurlijk, uh, wat ik al zei, hebben we uh, ja, ook nog bekende uh, nummers uh, op het lijstje staan. Zoals bijvoorbeeld deze, want die draaien we ook al een uh, tijdje hier op uh, Alternative VM. Of bij ZFM Zandvoort, want wij maken onderdeel van ZFM Zandvoort. Het programma heet Alternative VM, en dat is Jolien met End of Story. Ontsnappen. Ze houden zelfs het licht gevangen. Het eind of begin van trappen die vanuit de zwarte gaten hangen. Terwijl overal geen onder en boven is. En de ruimte tussen stroven nog open is. Worden wij hier kaleidoscopisch ingezogen. Alsof het hypnotisch beloven is bevangen. Door de dichtheid van zwarte Even vier nummers achter elkaar, maar dat is dat ook een uh, reden. Want uh, we zijn ook uh, druk bezig om in ieder geval zo dadelijk een aantal live nummers uh, te laten horen van uh, DC Ducro. En die zit al in uh, de startblok, minste, in ieder geval uh, zo ver dat ik even uh, wat met haar uh, ga bepraten. Want het is natuurlijk uh, niet uh, zo de bedoeling dat ouders het bloed doen we soms wel eens. Dat hebben we een paar weken terug nog bijvoorbeeld met De Waanzin gedaan. Maar goed, even die vier nummers of de vier muziekstukken die ik gedraaid heb even afkondigen. Want dat lijkt me dan wel zo, zo netjes. Jolien met End Stories, Space Age Poetry. En dat is een stem met de poëet en dichter. Just, Justin Samgar, uh, hij uh, heeft de, de vocale bijdrage daarbij geleverd. Zwarte gaten uh, hoorde je. En Low Eric Sound System heeft ook nieuw materiaal uitgebracht. Vorige week even terloops gedraaid. Met Broken, uh, dat is ook hagelnieuw. Vorige week dus voor het eerst en vandaag voor de tweede keer. En echt hageltje nieuw is uh, die Yellowgrass die je net hebt uh, gehoord... met de When the Storm comes. Die, zou, die zijn ook uh, bij ons ooit geweest. En inmiddels uh, zijn ze al bij NPO Radio 2 geweest. Datzelfde geldt, leuk bruggetje, weer naar hmm. de gast van, uh, van vanavond. Uh, Daisy de Croo, goedenavond. Goedenavond. Want uh, jij hebt ook al een uh, behoorlijk wat... Uh, ja vlieguggerig gemaakt bij, bij, bij de Nationale Radio's en de Radio 2. Ja, klopt. Ja. Heel erg leuk. Ja, bij Jan-Willem Roodbeen. Ja. Bij de Roodshow. Ik weet niet of uh, Jan-Willem zelf daarbij geweest is. Nee, die was op vakantie. Dat dacht dat ik ook. Dus en uh... de andere, dat was uh, bij Babeleo Blokhuis. Blokhuis. Ja, dat zei yes. ik al. Ja. Um, goede bekende van iemand die wij hier in Zandvoort uh, hebben rondlopen. Oké. Okay. En singer-songwriter uh, Ruud Houweling. Yep. Ja, die, die kunnen het uh, erg goed met elkaar vinden, <laughs> heb ik begrepen. Dus, uh, maar goed, uh, even over jou, want uh, ja, uh, ineens is het uh, hard gegaan. Ja, ja, gelukkig. We mogen spelen op uh, nou ja, plekken als Radio 2 en plekken zoals uh, hier. En dat mm. is natuurlijk te gek, want dat is wat je wil als je ja. muziek maakt, dat mensen het gaan horen. ja Wat is jouw uh, verleden als um, ja, muzikant? Uh, mijn verleden, ja, ik ben vrij laat begonnen Ik heb al, altijd gezongen en veel theater gedaan Maar mm -hmm. zelf muziek schrijven is een beetje uh, Per ongeluk gegaan Toen ik uh, een jaar of 21 was ja. uh, En uh, toen heb ik een liedje uh, Op zoutklaut gezet op een gegeven moment Gewoon voor mijn vrienden En dat is toevallig opgepikt door een producer, en nu uh, zitten we hier. Ja, dat is, euh, dan gaat het ineens heel, heel vlug. Uh, even voor, voor mijn beeldvorming. Want dan moet ik eventjes, uh, even naar de, naar de lijst. wat ik allemaal uh, heb van jou. Want. Het hmm. uh, is leuk als je dan iets moet gaan zoeken. Uh, Stand Ja, hebbers. Hmm. Uh, het laatste werk is Hard on Your Arm. Wat is dan. Yes. Het, het, het, wat je op Soundcloud hebt gezet? Is dat. Don't tell me you're a poet? Of nee. Into Deep? Nee, dat is een liedje dat Mut heet. En Mud? dat komt op mijn album. Dat oh. um, 26 januari is de release show in Paradiso. Ook rond die tijd komt dat album uit. Dus dat, dat liedje, het oernummer, laat maar zeggen... dat komt wel... Uh, Wordt beluisterbaar ja. binnenkort. Ja, dus, yes. dus het is uh, dan goed, grotendeels bewerkt uh, in de zin van: nou ja, het is het oernummer, maar een beetje. Uh, het is wel een nieuwe vibe. Ik heb dat ja, zelf tuurlijk. geschreven op uh, gitaar en ik speel het nu uh, op, de, op het album. Uh, speelt uh, mijn toetsenisten dat op een vleugel? Heel prachtig. Ja dus het uh, is een andere benadering. Ja. Uh, heb je er nog eigenlijk wat uh, nadat die twee Radio 2 optredens uh, gedaan hebben? Is het uh, merk je dan toch dat er dan wat meer belangstelling komt? Ja, dat merk je wel een uh, een beetje. Het is uh, nou ja... Ten eerste is een hele goede ervaring. En dat zet je wel een beetje op de kaart natuurlijk. Ja. Um, dus ik merk daardoor dat we ook bij BNR radio hebben mogen spelen. Um, volgende week sta ik in Club Dauphine. We, gaan, uh, we hebben wat gigs geboekt daardoor in uh, Amsterdam. Vooral. Mm. Gewoon wat leuke live... Uh, en je merkt toch dat dat soort uh, stickers achter je naam wel helpen om uh, toffe dingen en te zeker, doen. zeker als je uh, bij Leo Blokkenhuis de, de muziekprofessor bent uh, geweest. Ja, ja. dan, dan, uh, dan, dan, dan, dan ja, er zijn er meerdere geweest hoor. Dus... Uh ja, dat, dat is een, een spannend moment. Maar wat een eer om daar... Uh, ja, dat geloof ik graag. Uh, wat vond ik ervan? Want dat ben, ben ik ook even nieuwsgierig naar. Want ik heb de uitzending verder niet uh, gehoord. Oké. Okay. Uh, um, Jas, Mien, mijn uh, gitariste zit hier naast mij. Hoe, hij zei... Hij zei in ieder geval in een mooiere poëtische bewoording dan gewoon. Misschien. Mooi zeiden dat hij het mooi vond. nu betwijfel ik als hij het helemaal ruk vond. Dat hij dan <laughs> zou zeggen, jezus wat ruk. Ja. Maar ik uh, hoop oprecht dat hij het uh, gewaardeerd heeft. Ja. ja, Ik geloof het wel. Want anders had, uh, was er al langer wel iets uh, gebeurd denk ik. Het was niet zo bij Giel Bellen dat er een uh, boyband uh, in één keer de schuiven dicht hebben uh, worden oh, gegooid. Oh, op. Nachtmerries voor mijn eerste radio getreden. Door dat moment dat ik dacht: wat als dat je gebeurt? Ja, dat verschrikkelijk. Ja, dat lijkt me heel erg als je dat ja. overkomt. Uh, goed, uh, nou ik, ik, ik zou jou en Jasmin al willen uitnodigen. om soms zo dadelijk te spelen. Dat uh, mm -hmm. uh, geef je even de gelegenheid toe. Uh, ik heb nog iets wat ik even moet presenteren aan uh, de luistervrienden aan de andere kant. Uh, dat is uh, 10 seconden uh, werk van Nausica. Uh, waarom? Uh, omdat uh, 3 voor 12 morgen de primeur heb. Maar ja, boefje als ik ben, wil dan toch uh, even iets uh, laten horen van, uh, van die nieuwe single. Maar volgende week zal je hem zeker horen bij ons uh, hier bij Alternative FM. Uh, ik, uh, het is dus de, de opvolger van, uh, van het andere werk wat uh, Hey You... Oh. Zeg even laten horen wat uh, hoe dat uh, klinkt. Kijk, en die Tim Korn, die zit natuurlijk nu uh, te bedenken van oh jij yeah, hij gaat het hele singletje. Nee, ik zeg van kijk dit is ook nog iets. Maar, uh, ik zou zeggen, als je morgen geen tijd uh, of wat tijd over hebt... zou ik zeker nog uh, naar 3 voor 12 luisteren. In uh, de tussentijd heb ik, uh, eventjes, uh, uh, is het eventjes uh, zo ver gekomen... dat uh, de twee dames aan uh, de andere kant uh, staan en klaarstaan... om uh, een nummer te laten horen. En ik ben vrij nieuwsgierig uh, wat dat uh, mag, mag zijn. Dat nummer heet Wake Up Radio Primer. Hebben we nog nooit ergens anders gespeeld? Oeh. Mm Hoe? -hmm. <laughs> Het volgende nummer gaat, uh, gaat, uh, wordt even voorbereid. Dus dat, uh, ga ik, uh, uh, dat gaat zo gebeuren. Eerst gaan wij nog even een, uh, een ander nummer draaien... waar Leo Blokhuis een vlammende recensie ooit heeft geschreven. Maar ja, ooit waren ze ergens eerder. En dat was bij ons Alaska met uh, Red Herring. the dachshed of my shoes oh even dinos think my thoughts are quiet. talk of wrong, but not through microphones A false trumpet's on the rise. Will they call a nice? Our children's nursery rhymes, the colors in our eyes A poor Mohammed that does not to steal the show, but their fiancé shaking hips made him explode. Een anekdote die ik dan ook nog even bij kan vertellen... is uh, dat uh, Frank Bond natuurlijk ook nog een vader heeft. En dat is een provinciebestuurder. Die was hier een aantal jaren geleden op campagne hier in uh, Zandvoort. En uh, toen waren wij nog zo uh, grappig om te zeggen van... weet je wat, bij het uh, Zaterdagmorgenprogramma... dan moet je Alaska draaien met politics. Nou, dat is dus ook gebeurd. Waarop ja Bond, want dat is hem... Uh, de, uh, de vraag uh, toegewezen kreeg van... ja, hoe zit dat nou... Wie zijn dit? Ja, dat zijn mijn zonen. Dus uh, zo uh, werkt dat dan. Je moet stroop uh, uh, om de mensen hun mond smeren. Maar goed, uh, dat uh, hoef ik denk ik niet uh, bij heel veel mensen uit te leggen. Maar inmiddels uh, staat, uh, staan Daisy en uh, Jasmin klaar... voor het tweede nummer wat uh, ge gespeeld gaat worden. Wake Up. Ik Hadden we net. Uh, nu is uh, natuurlijk uh, een uh, brandende nieuwsgierigheid... is het nu een nummer wat ik wel ken... Nee. Sorry. Nog niet? In het tweede uur. In het tweede uur? House. Nee, we gaan nu Like a Cape spelen. Like a Cape? Yes. Like it's a cape, and I'm the man. I'll take all the words I've spoken and regret it, and I'll say them all again. I dwell on things I didn't do or that I did, and I will find that I'm the queen or an utter piece of shit. Oh, I. I don't like to count my blessings, if I did, I would need a few more fingers, than just a ten I have. But believe me, I am dead. I have a change of heart each night, I look left while turning stage while well, I am begging for the light and I don't want to fade yet I want you all to know my en naam stemgeluid sowieso. Dus wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Uh, straks in de tweede uur mensen uh, nog een keer uh, Daisy Ducro samen met uh, Jasmin van der Waals. Die ook, uh, ja ze ja, zijn met z'n tweeën, want anders uh, komt, uh, komt het sowieso niet, uh, niet uh, uit de verf. Dus uh, want dat is dus, uh, toch uh, wel de bedoeling met akoestisch uh, optreden in onze studio. Uh, goed, we hebben nog uh, meer uh, materiaal liggen wat gedraaid moet worden. En om de vaardige reden dat ik het ook uh, zo heb aangekondigd: Nederlands werk. En zij heet Maike Martens. En het nummer dat heet: Het gaat niet over. I'm alone. Het is niet het enige Nederlandstalige uh, wat je zo uh, dadelijk uh, allemaal uh, hebt uh, kunnen horen. en nog gaat horen. Uh, want dit uh, is er één van. Maar we hebben ook uh, aandacht voor Space Age Poetry. met uh, het stemmengeluid uh, van uh, de poëet uh, Justin Samgar. Uh, straks in het uh, volgende uur buitenaards weesheer van uh, Justin. en zijn project Space Age Poetry. En uiteindelijk uh, straks natuurlijk ook Veline, Maar uh, dat, uh, dat heeft uh, natuurlijk te maken... dat we die band al vanaf het moment dat ze uh, bezig zijn... Uh, ze gelijk al op de korrel hebben. Kijk, uh, dat, uh, daar doen we het dan ook uh, heel, uh, heel veel voor. Uh, want uh, toegevoegd... en dat is echt heet van de naald... Uh, straks ook nog niets anders dan uh, aandacht van Stage Republic. Ik kreeg ook uh, net uh, nieuw materiaal uh, in handen, dus uh, daar gaan we natuurlijk ook nog wat uh, mee doen. Zo werkt het uh, uh, als je in de standepede uh, nieuw materiaal om je oren krijgt. Maar we hebben natuurlijk ook uh, onze gast uh, Daisy Ducro, onze gasten moet ik zeggen, want uh, ze is niet alleen met uh, uh, God. Oh, wat erg. Dan vergeet ik gewoon haar naam. Jasmin! Josmel ja, van der Waals. Uh, jullie zijn uh, met z'n tweeën, maar normaal gesproken zijn jullie... Uh, gaan jullie met z'n... Met zessen. Met z'n zessen. Ja. Als ja. bent. Wil uh, ik home. Ja, is het alleen maar dames? Of uh, zijn er ook heren I bij? Nee, nee, God, ja. <laughs> uh, nee hoor, we hebben een paar mannen en een, uh, een paar dames. Toesnist dus is een vrouw. En uh, uh, Jasmin en ik. En dan hebben we drie mannen. Het is precies in balans. Het is helemaal in balans, ja. Fantastisch. Uh, vraag je aan uh, Jasmin natuurlijk. Want uh, ja, je bent meegekomen. Um, hoe is het eigenlijk uh, gegaan? Hoe uh, ben je er verzeild bij geraakt? Of ben je al langer bezig in de muziek? Nee, wel. Ja. Ja. ja, dat is gewoon een beetje zo gegaan. Ik mocht als kind van mijn ouders een instrument uh, uitkiezen Ja, en dat is de toen, akoest? Koos, ja, toen koos ik gitaar. Dus dat ja. was klassiek gitaar toen. En op een gegeven moment toen zat ik op de middelbare school. En toen, ja, toen ging ik een bandje spelen en zo. Toen ging ik elektrisch spelen. Eigenlijk zo. Het is uh, allemaal een beetje voor mij... Uh, in die zin natuurlijk gelopen. Ja, kom je uh, uit een muzikale familie ook, of niet? Um, ja, nou ja, mijn ouders die uh, spelen wel, of speelden in ieder geval. Mijn moeder speelt clarinet en, en mijn vader die speelt niet meer, maar hij speelde saxofoon. Ja. Dus, dus in die hebt... zin wel. Mijn zusje zingt ook trouwens, dus ja? op zich wel. Dus ja, dus, uh, je, nou ja de muziek is uh, een, uh, wel een fenomeen binnen de familie van de Waals, of niet? Ja in, ja, in die zin wel, ja. ja. Um, nou, weer terug naar jou. Want uh, ja, jij, uh, jij, jij bent een alles. Uh, ik heb een beetje zitten kijken, maar een alleseter heb ik een beetje het idee, of niet? Een alleseter? Ja, op het uh, gebied van kunst of uh, is het... Uh... Hoe wat Nou je ja, Waarom ik je zie op, jou, mee, op, jou, op jouw gewone pagina. Dus uh -huh. niet op uh, het profiel, maar op yeah. de pagina kunstenaar staan. Oh, is echt? ja. Nou ja, eh, ik, ik, ik, ik, ik ja. wil het er wel even bij halen. Maar er staat er toch echt. Ja, als ik kunst... bij info kijk, zie ik, uh, zie ik kunstenaar staan. Ja, volgens mij zijn mijn settings in het Engels. En dan staat er artist. Wat misschien iets uh, logischer uh, oh. is in deze uh, zin. Ja. Maar ik kan uh, super slecht schilderen als mm -hmm. hobby. Wat ja. ik wel doe. En uh, ik ma maak toneel. dus Ben ik dan een kunstenaar? I don't know. Het klinkt wel interessant. Okay. Ik laat het lekker staan. Oh, je laat het... <laughs> dat is... Nou ja, dat is altijd natuurlijk uh, <laughs> uh, uh, iets, iets, uh, iets leuks. Uh, ja, maar goed, uh, maar, maar dat is dus echt gewoon, je bent muzikant. Ik ben muzikant. Ja. Ja. Uh, dan is er nog een vraag. Beetje een lullige vraag hoor. Maar ik uh, ben ook een uh, wielerliefhebber. Mm -hmm. En er zit er een man, die heet Maarten Ducro. Mm -hmm. Familie. Uh, ja, hij ah, ja. ja. hey, is, is maar een zou, nou, nou, zou, zou ik nou een flauw graf uithalen van wie <laughs> is dat? Die ken ik niet. Nee, dat is, dat is mijn uh, liefdalige vader. Ja. Is dat jouw vader? Ja. Hey, dat wist ik niet. Ja, <laughs> is, dus ik zit hier gewoon met een dochter van een wieleranalyste te, te praten. Ik zie je dat niet, aan hoe atletisch ik eruit zie? Het is grappiger als je mij kan zien en niet op de radio. Ja, dat is heel erg leuk. Dan moet je dus inderdaad naar het Facebook profiel van Desi gaan. En ik maar, want dat was bij de eerste aanraking van... Nou, misschien is het wel familie van Maarten. Dat zei ik nog letterlijk in de uitzending. En dan blijkt het gewoon vader en dochter zijn. Die spelling zijn familie van ons. Volgens mij in Nederland in ieder geval. Even dat uitstapje dan naar jouw vader. Want dat is ook iets wat over jou zegt. Maar... Heeft hij iets met muziek? Of is dat. Uh, is dat... Absoluut. Ik ja? ga overmorgen met hem naar een concert van JW Roy. Ja? Dat is wel ons, uh, een van onze dingen die we graag samen doen. Mm -hmm. Bovendien is hij een hele goede gitarist. En hij speelt banjo en mandoline. Ja. En bovendien ook wel uh, heel erg veel, heeft hij heel erg veel invloed gehad op mijn muzieksmaak, denk ik. Toch wel? Ja. ja wat heeft hij dan uh, als het gaat om de muzieksmaak? Nou ja, ik ben natuurlijk, zoals de meeste mensen van mijn generatie... met ouders die muziekliefhebbers zijn... ben je een beetje opgegroeid met de klassiekers. de mm -hmm. um, Stones, de Beatles en dergelijke. Dylan. Uh, maar hij is ook wel uh, van de country. En uh, hij is een stiekem cowboy, weet je. En uh, daar ben ik ook wel in gedoken. Aha, dus is, ja. maar die, die invloeden zijn toch ook wel weer terug te merken in, in muziek. Dat hoop ik, zeker. Nou, dat vind ik wel. Ik ja. bedoel, uh, dat is niet zomaar dat het... Uh, Mm -hmm. dat het, het, het komt ergens vandaan. Ja, Jasmin die speelt in de liveband ook dobro en lapsteel, we maken veel gebruik van dat soort meer traditionele folky mm -hmm. uh, country instrumenten. En uh, dat vind ik heel tof om te combineren, juist met popproducties en uh, popliedjes. Ja. Um, ja, nu heb je radio shows, maar treed je ook al uh, op met, uh, met de band of niet? Ja. Heb je al optredens gedaan? Uh, ja. Niet, uh, niet zoveel als, je, als ik zou willen, maar ja, dat, uh, dat is altijd. Zo. Heeft het ook te maken met uh, misschien uh, het, het verhaal uh, dat, uh, dat het één uh, uh, uh, ja, uh, hartslagje tegelijk? Om even een term van, uh, van Jan Lammers maar even te gebruiken, want uh, die, die zegt dat uh, wel eens. Dus Wat, niet, niet verder dat je polstok lang is, uh... met optredens en überhaupt eigenlijk? Of, uh... Ja, nou ja, waar, waar heeft dat mee te maken? Ik, ik heb het gevoel dat mijn Proces en groei op een vrij logische, natuurlijke manier gaat. Mm -hmm. Goede, toffe optredens regelen is gewoon lastig. Um, ik, ik speel overal waar ik kan. Um, maar wij zijn mijn volledige band. We zijn mm -hmm. gewoon met zes man. Dus uh, wij kunnen niet in lutjebroek in de kroeg zomaar. ik Krijg ja, niet zes man daarheen. Man. Nee, nee. Dus ik speel heel veel met ja. Jasmin, met een andere gitarist, met z'n drieën. En met de hele band, dat begint nu een beetje te lopen. En dat is mm -hmm. het leukste om te doen. Dus dat is te gek. Uh, heeft Innercore Music daar ook een bepaalde rol in? Uh, ja, zeker. Ja? Uh, ik, uh, ik heb een soort van management-constructie met, uh, met Innercore Music. Oké, okay, dat is een ja. beetje het, uh, het idee erachter. Want ja, uh, helemaal alleen uh, zou wel spitsuren betekenen voor een muzikant, denk ik. Mm. Ja. Goed, we gaan straks in de tweede uur natuurlijk nog veel meer van je horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, sowieso klaarstaan. Ik zei al, steeds Republic is uh, met uh, nieuw materiaal uh, gekomen. Ja, en dat uh, moet je natuurlijk niet doen. Want dan, uh, dan, dan zit het er ook gelijk in. Uh, dus uh, Koerjan, dank je wel even voor het uh, feit dat je dit eventjes uh, heel snel... dat uh, naar mij toe hebt uh, weten te spelen. Dus gaan we daar ook iets mee doen. Ik uh, kan hem alleen niet in... Uh, het systeem zomaar zetten. Dus dan moet ik even een ander programma erbij uh, halen. Dat heb ik inmiddels uh, gedaan. De, dat gaan we dus tot aan het nieuws van 9 uur gaan we dat, uh, laten horen. Wat, wa, wa, waarom zit ik nu een beetje, dat, uh, een beetje uit te spinnen. Dat heeft ook weer te maken dat ik dan precies uitkom met mijn tijd. Dus dat, uh, dat heeft daar weer mee te maken. Um, Serious heet het uh, nummer van, uh, van het album. Wat uh, Stage Republic heeft uitgebracht. En dat ga je dus horen tot aan 9 uur. I'm